2 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Oud-premier Kok is namens Nederlands morgen bij de herdenkingsdienst voor de Israëlische oud-premier Sharon. Dat heeft premier Rutte gezegd in het tv-programma Buitenhof. Volgens Rutte is Kok door het kabinet gevraagd omdat hij in dezelfde tijd als Sharon minister-president was. Ook PVV-leider Wilders gaat naar de herdenking. Hij doet dat op persoonlijke titel.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 Bij een inbraak bij een veehouderij in Kruil in de Noordoostpolder zijn vier varkens toegetakeld. Volgens de politie waren de dieren met een scherp voorwerp bewerkt. Twee dieren waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. Een medewerker van de veehouderij ontdekte de inbraak gisterochtend. Hij zag dat de dieven niet alleen het kantoor hadden doorzocht, maar dat ze ook in de stallen waren geweest. De inbrekers hebben onder meer een computer meegenomen. Schaatsster Irene Wüst heeft op de Europese kampioenschappen allround in Hamar ook de 1500 meter gewonnen. Gisteren was Wüst op de 500 en 3000 meter veruit de beste. Op de 1500 meter eindigde de Russin Skokova als tweede voor Yvonne Nauta. In het algemeen klassement staat Skokova tweede voor haar landgenote Chigova. Yvonne Nauta, Diane Valkenburg en Marije Joling hebben nog uitzicht op het podium. Het weer, het is zonnig en het blijft vanmiddag droog. Het is een graad of vijf. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt en kan het een beetje gaan regenen. Morgenochtend trekt de regen weg en schijnt de zon af en toe. Maar er kan ook nog een bui vallen. Het wordt dan zeven tot negen graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is de tweede en laatste dag van de Europese kampioenschappen schaatsen in Hamar. Maar het is ook een dag waarop een andere grote wintersport een belangrijk kampioenschap heeft in Nederland. De Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Gieten. Marianne Vos tegen de rest, Jeroen Koster. Ja, De Boer jaagt op Vos. Dat klinkt als een verhaaltje van Annie M. G. Smit. De uitkomst is hetzelfde. De Vos is te sterk, te slim. Gewoon veel beter dan Sophie de Boer. Voorsprong 35 seconden. Daarachter Sabrina Stultjens. Die doet nog een beetje mee. En er rijden dames op minuten. Er zijn er zelfs al uit de wedstrijd gehaald. Zo hard rijdt Marianne Vos op kop van deze wedstrijd. Het NK in En bij het schaatsen in Hamar is de 1500 meter bij de mannen begonnen. Met een Nederlandse naam, Sebas. Niels van der Poel, 17 jaar jong, komt uit Zweden, heeft een, Zweeds, uh, of een Nederlandse grootvader, Nederlandse opa, uh, maar praat trouwens geen Nederlands hoor, dus uh, wat dat betreft uh, moeten we het in het Zweeds doen als we met hem willen communiceren. Rijdt in de eerste rit uh, ver achter de 21 jaar jonge Konrad Nagy uit Hongarije in het eerste blok, veel rijders die nog knokken voor een plaatsje bij de uh, laatste 8 om de 10 kilometer te mogen rijden. Het wordt echt interessant, vanaf rit 8 krijgen we eerst 2500 meeste specialisten in de baan, de niet Switsky en Broedka, En dan gaat het klassement meespelen. Vooral voor de Nederlanders Douwe de Vries Rens Rotterdam. En natuurlijk Jan Blokhuizen en Koen in de laatste rit. Onderling verschil 21 honderdste van de seconde in het voordeel van Jan Blokhuizen. R.E.M. samen met Kate Pearson, de zangeres van de B52's... met Shiny Happy People. De Nederlandse hockeymannen verblijven deze week in India... voor de finale ronde van de World Hockey League. Voor het doelman Jaap Stokman is India geen onbekend gebied. Hij speelde er verschillende keren met het Nederlands elftal en hij komt er binnenkort voor de tweede keer uit in de Hockey India League. Een lucratieve competitie met teams van Indiase spelers... en toppers uit het buitenland. Toch blijft het voor Stokman elke keer weer wennen aan de omstandigheden. Het is, uh, nou, ik denk, mijn vierde of vijfde keer hier. Maar elke keer als je hier weer bent, het verschil tussen Nederland en India is gewoon zo groot. Dan moet je wel weer wennen. Uh, het nieuwe, het echte nieuwe is eraf. Uh, helemaal als je de eerste keer hier uh, komt, dan uh, heb je geen idee waar je bent beland. Uh, dus dat is er een beetje af. Ik weet wel wat ik uh, kan verwachten. Maar uh, elke keer weer als je hier komt, is het toch uh, weer een hele andere wereld waar je in stapt. Jij zit hier altijd in een goed hotel... Krijg je nog iets mee van die extreme armoede die hier ook is? Uh, om eerlijk te zijn, weinig. Uh, want ja, je, je, heel veel meer dan in je hotel zitten, trainen en uh, ja, rusten, dat doe je eigenlijk niet uh, tijdens zo'n toernooi. Uh, maar toch, als je een stap buiten het hotel zit, uh, dan zie je wel de armoede om je heen. Uh, eigenlijk overal waar je komt uh, is, is armoede. We zijn ook uh, een keer uh, de, de Oud-Delhi ingegaan, en dat is uh, ja, een heel arm uh, stuk van Delhi. En dan, dan zie je echt uh, ja, het echte India eigenlijk. En uh, dat is uh, altijd weer uh, even schrikken helemaal voor de jongens uh, die hier voor het eerste zijn. Dus uh, ja, dan, dan word je wel met de neus op het feit gedrukt. En wendt dat? Nee, het wendt nooit. Zeker niet. Over het hockey gesproken, dat leeft hier echt. Er worden hier uh, miljoenen betaald om hier de rechten binnen te halen. Jij bent ook gewend in die hockey India League om hier te spelen voor uh, uitzinnigde menigte. Grote uh, aantallen supporters komen daar naartoe. Toch het beeld dat de Nederlandse tv-kijker krijgt is een groot stadion dat vrijwel leeg is. Hoe verklaar je die discrepantie? Nou, Ik denk in eerste instantie is dat uh, omdat er uh, twee uh, landen uh, tegen elkaar spelen die uh, ja, geen thuisland speelt. Daar spelen wij nu niet tegen in ieder geval. Dus dat zie je ook in andere landen. Als het thuisland niet, uh, niet speelt dan uh, zijn de tribunes uh, vaak leeg. Uh, en daarnaast denk ik ook uh, he, de, de prestaties van het Nationale Elftal... die uh, laten toch wat uh, uh, te wensen over. En uh, ja, daardoor zie je dat uh, bijvoorbeeld de World League... deze toernooi waar we nu mee bezig zijn... dat dat minder leeft dan de, de Hockey India League... Uh, waar, we, waar, waar ik straks aan meedoe. de Indiaanse competitie. En daar zie je inderdaad echt uh, elke, elke wedstrijd uh, ja, uitzinnig, uitzinnige menigte... En, uh, ja, dat het echt leeft. En hier bij dit toernooi moet ik eerlijk zeggen dat ik dat nog wat minder uh, gevoeld heb. De prestaties van Nederland lieten te wensen over in de eerste wedstrijd tegen Argentinië. Jij hebt misschien wel het toonbeeld daarvan. De bondscoach Paul van As zei over jou. Uh, ja, in de eerste wedstrijd dacht ik een beetje van uh, doet hij wel mee. En in de tweede wedstrijd stond hij er ineens. Ervaar je dat zelf ook zo? En geldt dat voor het hele Nederlandse team? Uh, ja, nou, dat denk ik wel. Kijk, de... Het moet wel gezegd worden, de, de, de, ja, het, uh, het lijntje is dun tussen, uh, tussen succes en, uh, ja, en, uh, en falen. En, uh, ik denk de eerste wedstrijd uh, was gewoon teleurstellend. Uh, zeker qua prestatie, uh, ook voor mij individueel. Uh, ik denk alleen dat, uh, ja, dat Argentinië deed het ook goed. Uh, maar wij, de, ja, wij hebben absoluut teleurgesteld. En uh, ik denk dat alles tegen zat. Uh, we konden ons spel ook niet spelen. De eerste optie werd niet gespeeld. En ik denk dat we na die wedstrijd goed bij elkaar hebben gezeten. Goed hebben we besproken van hoe we het anders wilden. En dat je toch gisteren tegen Australië zag dat we, dat we het om hebben weten te draaien. En dat we gisteren er wel stonden. En dat we toch gepresteerd hebben. Jouw ja, coach, die ik net noemde, Paul Van Ass, is een voorstander van mooi, oud-Hollands aanvallend hockey. Toen jullie hier eerder waren bij het WK in 2010... toen werd het Nederlands team nogal bekritiseerd omdat het te verdedigend zou spelen tegen Australië, zeker in de tweede helft. Jullie went 1-0 wonnen. Hebben jullie ook je toevlucht moeten zoeken tot verdedigend hockey? Zit daar ook niet een soort tegenstelling in? Nou, ik denk het niet. Kijk, ik denk sowieso de sleutel tot succes bij het hockey is dat je goed verdedigt. En vanuit goed verdedigen uh, ja, kan je in de flow komen en uh, leidt dat tot, uh, tot aanvallen. Maar de, de, de basis moet echt verdedigen zijn. En ik denk dat dat besef ook tegen Argentinië uh, wel is gekomen. En uh, ja, als je eerlijk bent ook. We hebben alles al geprobeerd de afgelopen tien jaar tegen Australië. En dat is, uh, dat is tien jaar lang niet gelukt. En uh, nou, nu uh, ja, lukt het wel. En, uh, ja, Kijk, voor mij uh, maakt dat niet zo gek veel uit hoe we dat doen. Uiteindelijk denk ik uh, dat we het gisteren gewoon goed gedaan hebben vanuit die verdediging. En, uh, uh, ja, uiteindelijk uh, zijn we hier om, uh, om te winnen en niet om uh, mooi hockey te spelen en te verliezen. En nu de Belgen. Als je wint kun je eerste worden in de pool. Als je verliest ben je zeker laatste. Vrees je de Belgen? Nee, ik vrees ze zeker niet. Het is een uh, goede ploeg. Ik denk uh, absoluut horend bij de top 4 van de wereld. Uh, ze hebben echt de afgelopen jaren een opmars uh, gemaakt. Um... We hebben ook in uh, oefenwedstrijden hebben we wisselende uh, successen gehad. Eén uh, keer verloren in Nederland uh, met 6-2. En één keer in uh, Spanje uh, 2-1 gewonnen. Dus dat zegt wel dat we, ja, dat, uh, we redelijk aan elkaar gewaagd zijn. En uh, ja, dat is absoluut geen reden om, uh, om ze te vrezen. Ik denk dat wij gewoon uh, naar onze kunnen moeten spelen. En dat we ze dan uh, zeker kunnen hebben. Uh, maar uh, van onderschatting is absoluut geen sprake. Dat zei Jaap Stokman, de doelman van de Nederlandse hockeymannet tegen Filip Koken. En die wedstrijd tegen België is morgen in de World Hockey League. De dames gaan richting de finish op het Nederlands kampioenschap... veldrijden in Drenthe. Jeroen Koster. Ja, ik zie een regenboog. Het is fantastisch weer. De zon schijnt bij die zandafgraving in Gieten, waar in 1991 al een wereldkampioenschap veldrijden werd georganiseerd. En ik zie de regenboog om de schouders van Marianne Vos. Ik vraag me dan af wie van de Dutch Diva's heeft een makkelijkere dag: Irene Wust of Marianne Vos? Het is dat Ranomi Kromoij Jojo niet zoveel zwemt. Want. Uh... Ze steekt hem met kop en schouders bovenuit. Voorsprong bij het ingang van de laatste ronde. Dik een minuut. Ik loop nu met het publiek mee richting de finish. Honderden mensen. Op een of andere manier is altijd in Gieten het veldrijden razend populair. Nu rijdt Vos het rechte stuk op. Zesvoudig wereldkampioen, maar pas haar vierde nationale titel. En ze is er echt blij mee. Gisteren won ze en passant nog even. Egmond, Pierre Egmond, een mountainbike race op het strand. Toen was het nat en blubberig. En vandaag schijnt de zon voor de wereldkampioen in Gieten. De voorsprong op de rest is echt mijlenver. Sophie de Boer nog niet te zien. Sabrina Stultjens nog niet te zien. Helaas, Sanne van Paas is een andere wereldtopper. Zit al het hele seizoen echt in de lappenmand. Zij is er niet bij. Van Paas won ooit de wereldbeker. Kwam dichtbij het podium op het WK. ja, dat zou de wedstrijd leuker maken, spannender maken. Het zou Marianne Vos een zorg zijn. Verliezen staat niet in haar woordenboek. Gisteren niet, vandaag niet. Vos, nationaal kampioen, veldrijden. Nogal wat Nederlandse namen komen er in actie op die 1500 10, meter mannen in Hamar. Voordat de echte Nederlanders komen, Sebas, want zometeen ook nog Frederik van der Horst, Bram Smallebroek is geweest. En die Niels van der Poel, nog even hè, waar we hier net over hoorden. Is dat een coming man? Dat is nog niet eens een man. Nee, dat is, een, dat is nog een jonge knult. Het is sowieso eigenlijk een periode. Hij reed trouwens ook een persoonlijk record wel 1,53,47. Dus die heeft nog wel wat stapjes te maken. Maar we zitten eigenlijk sowieso een beetje in een blok waar je veel talenten ziet. David Andersson, 19 jaar, ook net gezien, uit Zweden. Rus 148 1,48,39 gaat ermee aan de leiding. En inderdaad ook Bram Smallenbroek, de Nederlander die voor Oostenrijk uitkomt. Die is al wel wat ouder trouwens, 26 jaar. Um, heeft zich formeel gekwalificeerd voor de Olympische 1500 meter. Maar dan moet hij in Oostenrijk pas. ...paspoort nog krijgen. Uh, anders mag hij niet meedoen aan de Olympische Spelen. En daar is het nog steeds wachten op. En zei eerder deze week als ik nou een goede 1500 meter rij... ...dan uh, dwing ik wellicht alsnog bij de Oostenrijkse regering af... ...dat ze me gaan uitzenden. Maar hij reed een slechte 1500 meter. 1,49, 61. En wat dat betreft zijn uh, voor hem de Olympische Spelen ver weg. En uh, hij moet dus afwachten wat de Oostenrijkse regering gaat doen... ...als ze hem uh, nog een Oostenrijkse paspoort gunnen binnen nu en vier weken... ...met een versnelde procedure mag Smallebroek meedoen aan de Spelen. Maar euh, nou ja, de 1500 meter van vandaag was absoluut niet overtuigend. staat nu al vierde, want zojuist komt Harold Silos daar nog tussendoor. Die staat op de tweede plaats, de led. Uh, de Rus Suvorov nog altijd aan de leiding. 1,4839. 39. Nog twee ritten eigenlijk te gaan. En dan gaan we beginnen aan het uh, laatste blok. En wordt het dus om te beginnen interessant om te kijken naar twee polen. 1500 meter specialisten, puur Sang- Niet Zwitski en Broedka. En dat is minder dan vier weken voordat de Olympische Spelen van Sochi beginnen. Dus interessant met het oog op die 1500 meter straks in Sochi. was a word, I don't understand. De simpelste sound, vier letters. Whatever it was, I'm over it now.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 Transman Marlon Roudet met New Age. De beslissende ritten komen eraan op de 1500 meter. Mannen op de EK Allround in Hamar. Op wie zetten jullie je geld eigenlijk, heren? Koen Verweij, denk ik. Oeh. Toch? Wat betreft de 1500-meter, ja, ja. ja, Koen Verweij is de, Nederland, de Nederlandse recordhouder op de 1500-meter. Ja, die had het oude Nederlandse ja, record ook alweer. Ja, hij ja, ja, ja. nam het record over van iemand. Ja, ja, helemaal uh, helemaal. Mijn buurman inderdaad. Die is zijn record kwijtgeraakt na al die jaren. Maar dat werd ook wel hoog tijd, hè, ja, dat, die stond lang genoeg, ja. Die stond lang genoeg. Koen Verweij is dus uh, de grote favoriet. Straks, in de laatste hit, rijdt hij tegen Jan Blokhuizen. En dan kun je maar beter tweede staan in het klassement. Want dan weet je dat je op de 1500-meter buiten de start. En dus de laatste binnenbocht hebt, en zeker in het geval van Koen Verweij... tegen Blokhuizen, kan dat wel eens gaan betekenen... dat die tijd gaat terugpakken. We zijn nu bezig met de zevende rit. En Verweij en Blokhuizen rijden dadelijk in de twaalfde rit. In deze rit zijn wij Kriatsov uit Rusland... tegen Frederik van der Horst, 24 jaar afkomstig uit Noorwegen. Heeft trouwens een Nederlandse grootvader ook. Maar ook een hele beroemde Noorse grootvader. Niemand minder dan Jalmar Andersen. Een hele, hele grote naam in de geschiedenis van het Noorse schaafspraak. Het is een beetje een eenling, deze Van der Horst. Hij maakt geen deel uit van uh, de officiële Noorse ploeg. Maakt deel uit van een uh, commerciële ploeg. Door uh, Tom-Erik Oxholm uh, wordt die ploeg getraind. En daardoor wordt hij ook zo nu en dan een beetje geweerd. Door zeg maar, de vaste kern van, uh, van Noorwegen. Wat dat betreft is er ook uh, in Noorwegen wel eens gedonder en gedoe... als het gaat om uh, Noorse schaatsploegen. Maar van der Horst rijdt wel mee op dit EK... maar zal de 10 kilometer niet gaan bereiken. Rijdt ook op deze, uh, rijdt ook op deze 1500 meter. Achter Griatsov aan is ook langzamer in deze ronde. De tussenronde, de ronde naar de bel toe. Dan Sergei Griatsov. De rust die nog een lichte voorsprong heeft. Ten opzichte van het schema van zijn landgenoot Alexei Suvorov. Die nog altijd aan de leiding gaat. Suvorov, die de vervanger is van Yuskov. Die zich gisteren vlak voordat het toernooi begon uh, ziek afmeldde. Uh, die Suvorov gaat dus aan de leiding. 1,48-39. En gaat die tijd dan nu verbeterd worden door Griatsov? Ja, dat gaat gebeuren. Want hij komt tot 1,47-90. Van der Horst is dan langzamer dan uh, Suvorov was. Kriatsov dus nu aan de leiding. Twee Russen bovenaan. Uh, in het klassement van de 1500 meter. 1,47-90 dus nu de leidende tijd. Met een korte ei. Is dat de tijd eh, waarvan jij denkt. Nou, daar kun je wat mee? Nou, 1,47-9 is wel een redelijke tijd. Maar ja, je gaat hier natuurlijk niet, mee, niet mee, mee, mee op het podium komen. Ik denk echt dat je dan wel naar een 1,46 laag moet. Of misschien wel een 1,45 hoog. Dat is uh, dus een beetje de tijd die uh, Verwij ook moet gaan rijden. Want niet vergeten, Verwij moet hier tijd pakken. Die moet echt met 10, 15 seconden voorsprong die 10 die kilometer ingaan ten opzichte van Jan Blokhuizen. Wil die kans hebben op een eerste Europese titel Europese titel allround. Dat wat betreft de Nederlanders die dus in de slotrit rijden. Terug nu naar de realiteit op de baan. Want we zijn aanbeland in rit 8. Pols ondronsche. Interessant ondronsche. Minder dan vier weken van nu beginnen de Olympische Spelen in Sochi. En er staan twee 1500 meter specialisten in de baan. Konrad Nitzwitski en vooral Zbigniew Broedka, Dat is namelijk de man die vorig seizoen als eerste pol ooit een wereldbekerklassement won. En dat was op de schaatsmel op deze 1500 meter. Dit seizoen met een derde en een tweede plaats in Astana en in Berlijn. Al twee keer op het podium stond van de wereldbekerwedstrijden. Dus kortom, het is interessant om te kijken wat Broedka kan. Minder dan vier weken van het begin van de Olympische Spelen op de schaatsmel, De afstand waar eigenlijk geen echt uitgesproken favoriet straks zal zijn in Sochi. Broedka gaat aan de... De leiding. Nou, dat zeg ik wel. Ja, lichtjes ten opzichte van die sweet Kia. scheelt 500ste. 24-08 voor Broedka. De opening. Ja, dat is een, een redelijke opening. Daar kun je wel... Uh, ze zijn niet echt hele snelle openers. Ze moeten het echt wel een beetje van de rondjes hebben. Het zijn van die grote mannen, van die grote sterke kerels. Het ziet er niet echt heel erg heel erg mooi uit, maar het ziet er wel sterk uit. Dus er straalt kracht van uit. Ik denk ook dat als ze dan tegen elkaar rijden, dat ze het eigenlijk ook gewoon niet, niet onder willen doen aan elkaar. Dus ze rijden ook wel echt tegen elkaar. Broedka komt door op 700 meter met een ronde van ja, dat is wel goed. Goede ronde hoor. 26-3. En Niedwitski ook. 26. Dit is in ieder geval een mooie uitgangspositie waarmee je een hele goede eindtijd kunt rijden. Het verschil op de kruising is zo'n uh, 10 meter, na uh, minder 7, 8 meter nog maar. In het voordeel van uh, Broedka die weer naar de buitenbaan toe is gegaan. Konrad Niedwitski die een uh, baadje heeft laten staan. Die rijdt in de binnenbaan. Zorgt ervoor dat hij nog wat makkelijker te is. Ten opzichte van Broedka die een beetje rommelig gaat rijden. Niedwitski is er uh, nu langs gekomen. Broetka valt misschien in deze tussenronde een beetje tegen. Niedwitski is ook tweetiende van. Van een seconde sneller. Maar nu heeft Broedka het voordeel van, een ja, richtpunt van de richtpunt op de kruis. En dan heeft hij, heeft hij dat richtpunt. En Nidwitski rijdt veel breed voor hem. Maar Broetka die kan er echt naartoe kijken. En die kan er naartoe kijken. Die kan een haakje aanhaken. En die komt dan via die binnenbocht. Komt hij ernaast? Komt hij ernaast? Komt hij voorbij? Ja, het zal echt heel spannend worden. Een duel op de laatste 100 meter tussen de Polen. Het gaat om de eer. Wordt het Broedka of wordt het Nidzwitski? Het wordt dan uiteindelijk... Nou zeg het maar. Het is Nidzwitski toch, lichtjes. In 1.46. 10 is dan de tijd van Broedka Verre weg het snelste op de 1500 meter tot nu toe. 1,46 laag Erben. Ja, ja, wat zegt jou dat, nou, voor, eh, dat met het oog op, op Sortie? Het is een mooie tijd. Het is niet een tijd waarmee je uiteindelijk uh, op, in, in Sortie de gouden medaille gaat, gaat winnen. Maar ik vond deze rit wel mooi. Dit waren echt twee mannen die gewoon echt wilden winnen van elkaar. Uh, het zag het zag technisch laatste ronde niet meer goed uit, maar het was echt, ze zaten naar elkaar te kijken en ik van ja, maar hallo, ik wil van jou winnen. En dan dacht van nee, maar ik, la, ik, ik ga je winnen. En dat is, dat is mooi om dit sport in zo'n allround-toernooi te zien. Het, is altijd, het gaat om het allround-toernooi, maar de ritten op zich... zijn af en toe ook heel erg leuk. En dit was zo'n leuke rit. En uh, we krijgen nu weer een leuke rit. De negende rit, want de eerste Nederlander staat in de baan. Douwe de Vries. Het zou kunnen dat uh, Nietzwitski en uh, Broedka de 10 kilometer gaan bereiken. Maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat ze die zouden willen gaan rijden. Dat wil Jan Szymanski wel. Dat is ook een Pool. Die staat nu in de baan als tegenstander van uh, Douwe de Vries. Is de Poolse allround-kampioen. Dat trouwens niet alleen. Dat toernooi eind december was ook gelijk het Poolse afstandskampioenschap. En werd Szymanski niet alleen kampioen op de 5 en de 10 kilometer, maar ook op deze afstand? Hij troefde daar heel verrassend broedka af met slechts 900ste van een seconde. Voor Douwer de Vries betekent het op deze 1500 meter niet al te veel tijd verliezen. Gisteren reed hij een goede 5 kilometer. 6,1947, bracht hem naar de tweede plaats. En Douwer de Vries kan natuurlijk later vandaag op de 10 kilometer nog veel tijd gaan terugpakken op de concurrentie. Hij moet meegaan met Szymanski, die opent de pol dus in 24,29 En Douwe opent in 24,78. natuurlijk. Geen snelle, snelle opening, maar dat is ook echt een opening voor Douwe de Vries. De Douwe de Vries is eigenlijk een marathonrijder. En als hij dan die start ziet, dan ziet het er heel ongemakkelijk uit. En maar dan komt het nu pas komt hij een beetje op snelheid. Dan heeft hij die eerste 400 meter gehad. Dan komt hij echt een marathonslag. Dan komt de, komt de finesse erachter. En vanaf nu is het gewoon rijden, rijden, rijden. Hard rijden. Zorgen dat je dat gat weer, weer, weer dicht hebt. Want dat gat is wel behoorlijk groot hoor met man. Dat is wel een medeltje of 10, 12 richting die 700 meter. En als die eerste rondtijd, is 26, 7. Ja, het is nog steeds... Hij, heeft, hij ligt op grote achterstand. Maar hij moet nu die rondtijd vlak. Houden. Kruist ook achterlangs bij het Simanski. Probeert een beetje mee te gaan. Doet hij wel goed. Je ziet hem versnellen. Eventjes naar de achterkant van de pol toe rijden en dan moet hij die buitenbaan in. Dus gaat het verschil weer groter worden in het voordeel van de 24-jarige pol Jan Simanski die de binnenbocht inmiddels uit is op weg naar de volgende doorkomst. Wat deed uh, Niswitski? Die had 1.1777. Simanski is langzamer. 1.1807. Die is dus drie tiende langzamer dan zijn landgenoot. Oeh, een beetje wat onbalans bij Simanski in de binnenbocht. En het verschil, een meter of 25. Nou, daar wordt de vrische. Ja. Aan in de tijd van 27 tot 5, dan pakt hij nog niks op die, uh, die Simanski. Dan is dat gat wel heel erg groot, hoor. Dan gaat hij dat gat niet goed maken. Ja, er komt wel een fantastische slotronde uit van Douwe de Vries. Maar het gat is gewoon te groot om de laatste, laatste paar slagen, slagen te overen. Dan gaat hij die 15 meter die direct op het Olympisch kwalificatie-toernooi niet evenaren. En Simanski wint de rit, maar krijgt niet de snelste tijd achter zijn naam. 1.46.39. Betekent dat de drie polen de enige zijn in de 1.46. 38 noteren we voor... Douwe de Vries. Dat betekent uh, dat hij voorbij is gegaan in het klassement door Nitswitski en Broedka. Maar goed, we moeten maar afwachten of die twee Polen überhaupt zin hebben in het rijden van een 10 kilometer later vandaag. En 47 38 voor uh, Douwe de Vries. Vergelijken we dat even met het Olympisch kwalificatietoernooi. Dan is hij zo'n 17e van een seconde langzamer als dat hij was in Ereveen. Dus er had misschien iets meer ingezeten voor uh, de TVM. En voor Douwe de Vries. We krijgen de tweede Nederlander in de baan. Rens Rotteveel, de nummer. 6 na de eerste dag. Is goed bezig. Is heel goed bezig. Begon goed aan het toernooi met 36-66 op de 500 meter. 6-22-82. Een degelijke vijf kilometer. Waarmee hij op de zesde plaats eindigde. En ook zesde, de staat in het klassement. Hij rijdt tegen Bart Sfinks. Heel interessant, natuurlijk, om te kijken naar de nummer vijf van het algemeen klassement. Want Bart Sfinks is iemand die uh, toch al zo'n jaar wordt uh, gekenmerkt, wordt aangeduid als een mogelijke outsider voor op zijn minst een medaille. Straks op de Olympische 1500 meter niet. Helemaal lekker weg. Rotterveld viel beter in het startschot. Euh, trouwens, in de buitenbaan gestart Rotterveld. Dan Bart Swings deed. Maar nu moet Swings eindelijk eens een keer een goede 1500 meter gaan laten zien. Want dat heeft hij dit seizoen nog eigenlijk niet gedaan. Gevallen in Calgary. Twee wedstrijden daarna gereden in de B-groep. En in Berlijn kwam hij niet verder dan de 12e plaats in de A-divisie. Rens Rottevel blijft Bart Swings voor na 300 meter. Ja, en een opening van 24-2 voor Rens Rottevel. En 24-4 voor Bart Swings. Ja, Bart Swings is natuurlijk ook een inlineskater. Is ook niet echt een hele makkelijke starter. Dus moet het ook niet van die eerste 300 drie, drie, meter. Die eerste volle ronde, die, die is belangrijk. Dan moet je snelheid neerleggen. Dan moet je snelheid meenemen, neem, mee, meenemen van, van, vanuit die opening. En dat, dat doet Bart Swings goed hoor. Bart Swings is nu echt goed aan het schaatsen. En door die buitenbocht ligt, ligt hij nu al ver voor op Rens Rottevel. En de eerste volle ronde van Bart Swings gaat in 26,3 seconden. En dat is vergelijkbaar met Nitswitski en met Broedka. Rottevel komt nog maar net onderdoor bij het opgaan van de kruising. Bart Swings zit erachter. Dat vindt hij wel even lekker. Dat is hij gewend uit dat inlijnsketen Waar je dicht op je tegenstander rijdt. Nou, hij rijdt nu ook dicht op zijn tegenstander. En aan het eind van de kruising, voor uh, vooral lege tribunes, gaat Bart Swings via de binnenbocht afstand nemen. Maar Rotterveld gaat helemaal niet zo heel slecht hoor, volgens mij. Want hij gaat nog best aardig mee in de buitenbaan. Bij het horen van de bel komt hier Bart Swings. En die komt langs in 18-11, 34 honderdste langzamer dan uh, niet Switsky was. En nu in de laatste ronde moet ik nog maar zien of Swings dat af gaat maken. Ja, want die rondetijden die zijn gewoon gelijk. Hè? En Bart Swings moet nog naar die buitenbocht toe. En Rens Rotterveld kan via die binnenbocht kan de ziet hij Bart, Bart Swings rijden. En dan wordt het heel erg spannend worden. wie deze rit nou eigenlijk gaat winnen. Ik denk dat Bart Swings het net kan houden. Maar het ziet er niet echt makkelijk uit. Het is niet die 1500 meter van vorig jaar. En Bart Swings gaat de rit maar niet winnen. En doet dat niet in de snelste tijd. 1,46-53. Rottevel zit hem dus op de uit. 146-69 voor Rotterveel. Twee ritten nog te gaan op deze 1500 meter. Niet Zwitski, dus nog altijd met 1,46-16 aan de leiding. Dit is Radio 1.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 en vloog het in brand. Het is kort daarvoor vermoedelijk in de mist tegen een hoogspanningsmast gevlogen. Waar het toestel vandaan kwam, is onbekend. En de astronauten in het ruimtestation ISS vieren na drie weken alsnog kerst. Een sonde met aan boord kerstcadeautjes van de familie... en een nieuwe voorraad voedsel is vanmiddag aangekomen. De sonde had eigenlijk begin december moeten vertrekken... maar de lancering werd telkens uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. En snel weer terug naar de 1500 meter. De laatste twee ritten, Sebastian Ebben. Eben. Er zit uh, weer sfeer in uh, de hal, want twee noren in de baan. Sverre Lunde Pedersen is gestart. De nummer 4 in het klassement tegen de nummer 3. Hoewa Bukku, de oud-wereldkampioen op deze afstand... die prima begon met de winst op de 500 meter... maar op de 5 kilometer toch weer veel tijd verspeelde en weggaf. Dit is de afstand waarop Bukku wil toeslaan in Sochi. Hij opent in 23.95. De eerste die dat doet binnen de 24 en seconden. dat is een keurige opening. En Sverre Lunde Pedersen zit er wel vlak achterop met 4. 24.05 in de opening. Dus het gaat echt een, weer een prachtig duel worden tussen, tussen twee, twee mooie schaatsers. Want het zijn er wel. Het zijn twee technisch hele mooie schaatsers. Pedersen komt nu onderdoor bij Buckel. En probeert echt die aansluiting te krijgen. En kan het gaadje net niet dichtmaken. Waardoor Bukko zometeen weer naar die binnenbocht mag. En die kan dan dat haakje uitslaan. Kijk, die rondetijden. 26.6 voor Haver Bukko. En 26.6 voor Sverre Lunde Pedersen. En nu heeft Buckel de voordeel. Want Bukko heeft een gat van 8 meter naar Pedersen toe. Op die kruising. En dan moet je er vol heen rijden. Dan moet je gebruik maken van, van, van, van je tegenstander. Want dan nu moet je een hele goede ronde rijden. Want anders wordt word er van jou geprofiteerd in die allerlaatste bocht. Buekoe is onderdoor gekomen bij Sverre Lunde Pedersen. Bucoe zevenvoudig Noors kampioen. Pedersen gaat goed mee. De 21 jaar Jonge Noor zit ernaast. Als ze de finishlijn passeren. En de laatste ronde ingaan. 27-2 is ook een betere rondetijd. En nu is dus het voordeel: voor die tengere, die parmantige Sverre Lunde Pedersen. Die ook versnelt bij het oprijden van de kruising. En Bucoe gaat verslaan hoor. Die gaat Bukko er hier keihard kei op leggen, denk ik. Hij gaat de laatste binnenbocht in. Sverre Lune pedersen komt met voorsprong nu de bocht uit. En kan Bukko dan nog terugkeren in de rit, of doet hij dat niet? Dat gaat hij, denk ik, niet meer doen. Nee hoor, Sverre Lune pedersen gaat de rit winnen. 1.46-16 gaat er niet aan. Wederom niet aan. Niet Zwitski blijft bovenaan staan. 1.46-28 en 1, 46 51 voor Bukko. Betekent wel dat Bukko zijn jongere landgenoot voorblijft in het klassement na drie afstanden en die Zwitski dus nog altijd bovenaan in het klassement van deze 1500 meter, Waar er inmiddels zeven rijders in de 146 zijn. Het zit dicht bij elkaar en dat is ook de verwachting dat we dat gaan zien op die Olympische 1500 meter. Maar nu een duel waarvan iedereen hoopt dat het een duel wordt om je handen bij voorbaat al lekker warm te gaan wrijven van de spanning, want de twee beste allrounders van dit toernooi tot nu toe staan in de baan in de binnenbaan. Jan Blokhuizen, de leider na gisteren een matige 500 meter met twee keer de naar het ijs. Maar een geweldige 50 kilometer, 6'15'89 brengt hem dus op plaats 1. Koen Verwij staat uh, imposant naast hem. Handen op de rug. Kijkt strak vooruit. De nummer 2 in het klassement. 21 honderdste van een seconde is het verschil. Maar op deze 1500 meter is Verwij dus beter dan Jan Blokhuizen normaal gesproken is. Komt er dan hier een 1'45 aan? Of blijven we ook in deze laatste rit op de 1'46? De laatste ronde is straks in het voordeel van Koen Verwij. bij. Dus niet al te snel bij de start, maar zijn in één keer goed weg. Koen starters gestart is in de buitenbaan, Jan Blokhuizen in de binnenbaan. Dit is de afstand hebben waarop Blokhuizen niet al te veel tijd mag verliezen. Nee, helemaal niet. En het, de starters zijn in ieder geval goed weg. De eerste 100 meter ziet er goed uit. Jan Blokhuizen die komt toch redelijk dicht in de buurt bij, bij Koen Verweijen, op die opening. En nu is de zaak voor beide schaatsers dus om niet te veel naar elkaar te kijken, maar een goede slag, slag, slag te vinden. De opening is in ieder geval voor Koen Verweijen. in een opening van 23-9 en ik denk dat Jan Blokhuizen hier een blij mee is. 24-1, dus is zit vlak achter Koen Verweijen. En Koen Verweij, die heeft op de kruising maar een paar meter achterstand. Schaats dan naar Jan Blokhuizen toe. Koevenwij, de Nederlands recordhouder, de Nederlands kampioen. Maar verloor dus bij het Olympisch kwalificatietoernooi van Markt uit. Het is nu onderdoor gekomen, versneld uit. En Blokhuizen moet nu mee. Moet nu mee richting die tussenronde. De voorlaatste ronde op de 1500 meter. Verwij houdt een lichtjes eventjes in voor het aansturen van de binnenbocht. En 26-3 is de rondetijd. En ik zie een nees man naast me. Nee, want 26-3 is wel hard, maar niet echt heel erg hard. Want 26-5 voor Jan Blokhuizen. Ja, ik moet een gat slaan. Hè. Koen Verweij moet een gat slaan. En Jan Blokhuizen kan het gaatje nu. Want hij heeft nu voordeel van, van die binnenbocht. Hij kan het gat niet dichtrijden. Nee, het, kan het, gat, het gat is wel een metertje of tien. En dan wordt het wel interessant hoor. Want we gaan naar 1100 meter toe. Koen Verweij heeft zometeen nog die laatste binnenbocht. En dan gaan we een hele spannende kruis zien hoor. Want die rondetijden zijn 27.2 en 27.6 voor Jan Blokhuizen. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, Koen Verweij gaat gewoon over Jan Blokhuizen heen, heen, heen kruisen. En dan ga je wel een heel groot gat slaan hoor. Koen Verweij moet hier seconden gaan pakken. Maar Blokhuizen heeft net zoveel snelheid op de kruising in ieder geval... als uh, Koen Verwij, maar die heeft het voordeel dus van de laatste binnenbocht. En wat wordt het verschil dan uiteindelijk dadelijk op de streep? Koen Verwij knokt, Jan Blokhuizen knokt. Natuurlijk gaat Verwij hier de rit winnen. Komt er ook een 1.45 aan? Ja, dat gaat komen. 1.45,93 voor hem en 1.46,91 voor Jan Blokhuizen. Dat is voor hem de negende tijd. Maar het verschil, omgerekend straks op de drie kilometer... is niet groter, is maar heel weinig. Uh, Koen Verwij wint de 1500 meter in 1.45, 93 voor Nitswitski. En Broedka, Rottevel, 8e, Blokhuizen 9e en Douwer de Vries 10e. Rekenen we dat om met het oog op de 10 kilometer. Dan gaat Koen Verwij aan de leiding in het algemeen klassement. Is Hoa Bukku gestegen naar de tweede plaats. Verwij neemt dus de eerste plaats over van Jan Blokhuizen. Bukku is er ook voorbij voorbij. Blokhuizen staat nu tweede en Blokhuizen staat derde. Maar het verschil is niet te groot. Het verschil is is gering. Koen Verweij heeft maar 4 seconden en 22 honderdste op Bukku en maar 5 seconden en 12 honderdste op Jan Blokhuizen. En als je dan weet dat Koen Verweij twee jaar lang geen 10 kilometer heeft gereden en dat het ook niet de favoriete afstand is van over Bukku, Erben, dan heeft Jan Blokhuizen hier toch gewoon goede zaken gedaan. Jan Blokhuizen heeft wel goede zaken gedaan, maar toch was het gat wel groot hoor. Want als je kijkt hoe Koen Verweij, Koen Verweij ging rijden, hij, hij gaf wel alles, maar er zat gewoon net even weinig snelheid in. Waardoor je, je winterbreed wel je doet precies wat je eigenlijk moet doen. Je kruist op de laatste kruising over Jan Blokhuis en dan hoop je dat je nog een extra tikje geeft. Maar nou, Jan is Blokhuis is gewoon ja, Jan Blokhuis is gewoon geconcentreerd, ondanks dat je kon over hem heen kruist, blijft hij gewoon in zijn zelfverlof. en blijft hij gewoon zijn taren voeren, blijft hij zijn snelheid houden. En dan pakt hij in de laatste paar meters, ja, pakt hij misschien nog zelf wel wel weer een paar meter terug. En dan ja, dan is het gat wel geslagen. Maar of het echt spannend gaat worden, nou. Ik denk het niet. Want Blokhuizen heeft minder dan een seconde maar verloren op de 1500 meter. Verwij gaat dus als leider de 10 kilometer in. Rijdt straks in de laatste rit. Daardoor, dat mag de leider altijd doen. En volgens mij rijdt hij dan tegen Jan Blokhuizen. Dus we krijgen wel een duel in de laatste rit. Als ik het allemaal goed uitgelegd heb gekregen... door de Nederlandse scheidsrechter Jacques de Koning. Als dat spoedcollege goed heeft uitgepakt... tussen Verweij en Blokhuizen in die laatste rit. Waarbij het onderlinge verschil dan dus is 5 seconden... en. 500ste. En de voorlaatste rit zou dan worden Roval de nummer 2 in het klassement tegen Sverre Loende Pedersen, die vierde staat, maar die staat al bijna 14 seconden. Dus Blokhuizen levert tijd in, levert twee klasseringen, twee plaatsen in op deze 1500 meter. Maar hij is wel de grote favoriet voor de eindzegen op dit Europees kampioenschap Allround. Sport en muziek op Radio 1, NOS Langs de Lijn. Dat was David Bowie met Heroes. De 1500 meter zit erop bij het EK Allround in Hamar. Steven Dallebout praat na met de man die eerst stond in het klassement... maar nu weer in de achtervolging moet. Ja, Jan Blokhuizen. Je stond de eerste, maar je moet in de achtervolging. Is de analyse vanuit de studio... maar is toch de missie geslaagd van deze 1500 meter? Wow, ik denk dat wel weer beter rijden dan de laatste paar 500 meters. Dus ik denk... Uh, het is niet zo hard als ik wil natuurlijk, maar... de uh, schade is beperkt en... Uh, op naar de 10, uh, Daar uh, woon ik wat beter in dan de 500. denk ik. Ja, want dat was wel de missie, de schade beperken. Precies. Ja, dat is uh, drie tiende punt, geloof ik, dus uh, ja, dat is uh, zeker te overzien. Ja, de schade op Blokhuis ja. in het klassement is inderdaad 5,12 seconden op de 10 kilometer. Ja, nou, dat is niet veel. En uh, ja, ik, ik kijk al uit naar de 10. Uh, weet je, die, uh, die loopt sowieso een stuk beter dan uh, die 500 meter, dus uh, ja, knopje om en uh, ervoor gaat zo. Nou, je rijdt tegen voorbij. Okay. Ja, dat wordt een mooi duel dan. Ja, zeker een mooi duel. Hoe, hoe ga je dat duel in? om te winnen. Ja. En hoe? <laughs> ja, gewoon... Uh... Ja, je weet dat ik een tegenstander heb die niet zo heel erg zeker is over zijn 10 kilometer, want dat is twee jaar geleden dat hij uh, zijn laatste 10 reed. Ja. ja zoals we zien, gewoon zien, uh, zometeen even een raceplantje maken met de coach. Maar uh, in principe, ik heb uh, twee keer goede 10 achter elkaar gereden, dus uh, ik heb wel vertrouwen. Uh, we vergeten Bukko bijna nog, die is het tweede op uh, vier, ruim vier seconden. Hij zit in de laatste rit of niet? Jij zit in de laatste rit, ja. Okay. ja en Bukko? Wat moeten we daarvan verwachten? Uh, geen idee. Gaan we zien rijden, weer rijdt die Sphinx? Dat zou ik zo niet weten. Oké, okay, als je tegen Sphinx rijdt, dan uh, heeft het wel een mooi mikpunt. Maar uh, ja, ik denk dat ik wel de beste tien in de benen heb van het veld. Dus, uh, Op naar de tien kilometer. Jan Blokhuizen. Dat maken we mee straks na vier. De ontknoping bij de mannen. En in het volgende uur de ontknoping bij de vrouwen op de vijf kilometer. Maar de tip is opnieuw aangeschoven. Maarten, eerder vanmiddag al over uh, de snowboards Sauerbrei en dekker, die niet door de kwalificaties heen kwamen bij de parallel slalom. Uh, in Andorra is Bel Berghuis in actie gekomen op uh, de snowboard cross. Die kwam wel door de kwalificaties. En jij hebt het vervolg gezien. Daar kan ik ook heel kort over zijn, helaas. Ja, nee, ze kwam net als gisteren, of eergisteren, uitstekend uit de stadblokken. Uh, lag ook meteen in het groepje, mooi vooraan... maar op de, de tweede of derde sprong kwam ze bovenop de schans terecht. of bovenop. Ja, je, je wil niet er bovenop terechtkomen, je moet eigenlijk terecht komen, zodat je weer mee omlaag glijdt, anders ben je je tempo kwijt. en Nu krijg je een flinke dreun op de knieën en dat gebeurde haar. Een beetje dus. zoals fietscross is het in dat opzicht. Hè? Ja, precies. Ja. En, uh, nou, ze, daardoor ging ze ook meteen onderuit... want dan krijg je zoveel druk op je op je knieën dan op dat moment. En helaas, voor haar was dus al heel vroeg de race voorbij. Uh, die run werd gewonnen door Lindsay Jacobellis... een bekende Amerikaanse, straks ook een van de favorieten... tijdens de Olympische Spelen weer. Alleen heeft ze dat nog nooit waargemaakt, maar dat gaan we straks wel weer zien. Ja. Uh, maar helaas, voor Berghuis uh, was het snel voorbij. Uh, ik had het mooi gevonden als ze een keer de halve finale had gehaald. Want ze is nu een paar keer gestrand in de kwartfinale. Zo op weg naar de Olympische Spelen zou het toch wel mooi zijn... als ze een keer ook die... Uh, dat ze met z'n zes in de baan zitten, dat ze daar een keer doorkomt. Ja. Wat is haar plek in het veld als zij een goede dag heeft? Nou ja, dat is dit, ongeveer. Ja. Uh, alleen en daar ja, moeten we ja. geen wonderen van verwachten. op de Nee, Spelen? nee, t, ik, ik vind haar een echte outsider. Uh, en, en heel... Eh, als je het over een medaille hebt, is het een droom, in haar geval. Um, maar ja, in die snowboard cross kan van alles gebeuren. Er kunnen mensen met z'n vier op kop liggen, allemaal onderuit gaan. En de nummer vijf en zes komen ineens voorbij. Uh, dus ja... Uh, zoals we dat ooit zagen op de Spelen ook, hè, waar gekke dingen gebeurden. Ja, dat hebben ja. we op de Spelen gezien. Dat hebben we bij wereldkampioenschappen gezien. We hebben ook, in de, ik noemde net een jaar Bellis uh, ja. die ooit in de laatste sprongdag van nu ga ik even wat moois doen, onderuit ging en uiteindelijk zilver won in plaats van goud. Um, dus er kan van alles gebeuren, maar ja, normaal gesproken um, is dit het niveau van Bel Berghuis. En zou het mooi zijn als er dan juist in Sochi een uitschieter is. Waar ze al een keer vier is geworden he, op de World Cup vorig jaar. Ja, en de spelen zijn ook zo mooi omdat er vaak verrassingen zijn. precies uh, Wat is haar traject nu richting Sochi? Um, dit was volgens mij, zeg ik aan mijn hoofd, de laatste wedstrijd uh, voor de Snowboard Cross. Uh, ja, en dan is het nu uh, uh, fit blijven richting, uh, richting Sochi. Uh, mm. Misschien even via Nederland, al verblijven deze atleten heel weinig in Nederland. Uh, maar vooral warm maken voor Sochi, waar ze dus vorig jaar, wat ik net al zei, uh, zich al heeft laten zien op de Snowboard Cross. Dat was toen een test-event, daar werd ze vierde. Uh, toen plaatsten ze zich voor de Olympische Spelen, dus uh, Sochi en Belberghuis. het gaat wel samen. Ja, op naar de opening. Ceremonie. Maarten Tip, dankjewel. Marianne Vos werd vanmiddag voor de vierde keer in haar carrière... Nederlands kampioen veldrijden. Jeroen Koster praat vanuit Gieten na met haar. Marianne, gisteren een strandrace, Egmond Pier Egmond. Vandaag in een zonnetje de NK veldrijden. Het was een mooi weekend. Ja, ja, heel divers. Maar aan de andere kant heel veel zand. Gisteren natuurlijk op het strand en, uh, en hier ook. Dus wat dat betreft was het helemaal nog niet zo'n uh, zo slechte warming-up gisteren in Egmond, Pierre Egmond. Maar ja, het is uh, een mooi weekend geweest. Wat was er zwaarder? Ah, het is, uh, ja, allebei wel zwaar. Maar ik moet zeggen, gisteren de eerste paar kilometers bloeteren uh, uh, nou ja, bijna door de branding. <laughs> dat was behoorlijk afzien. En gisteren was het ook langer, hè? Ja, nou ja, goed. Dat, maar langer is niet altijd zwaarder. Dat betekent niet uh, per definitie zwaarder. Dit is uh, veel op en af. Uh, continu uh, in te vallen en dat is ook wel pittig. Nou, uh, moet jij een NK rijden, dan weet iedereen dat, dat moet je eigenlijk gaan winnen. Ja, dat moet je dan eerst maar even doen. Je bent natuurlijk helemaal niet bezig met Sophie de Boer en met stultjes. Je bent bezig met Catherine Compton over drie weken. Zit dat in je achterhoofd? Nou, vandaag niet, niet zozeer. Uh, kijk, ze rijden dan gewoon een rijke kampioenschap. En uh, ja, dan moet je gewoon bezig zijn met je eigen wedstrijd ook. En natuurlijk kijk ik al uit naar uh, Hoog Rijden over drie weken. En de concurrentie is inderdaad hevig. Katie uh, Compton is heel goed uh, nou ja, in dit seizoen uh, aan de gang. En een aantal keer heeft ze me geklopt. Nou ja, dat motiveert mij natuurlijk om er uh, richting Hoog Rijden ja, nog een schepje bovenop te doen. En daar uh, echt 100% aan de start te staan. Maar ik moet zeggen, vandaag was ze al uh, een mooie opsteker. Het voelde goed. Ja, want je hebt meer wereldtitels dan nationale titels. Uh, als je dat zo wil houden, dan moet je aan de bak over drie weken. Ja, ja, ja, het is wel mooi, mooi om er weer een nationale titel bij te hebben. Maar inderdaad, ik wil die verhouding wereldtitels uh, toch wel graag zo houden... dat die boven de Nederlandse titels blijft. En die Thai-Amerikaanse, de afgelopen twee wereldbekers, die klopte jou. Was zij nou beter? Of uh, kwam jij gewoon van iets verder dan de afgelopen seizoenen? Ja, ik kom wel van iets verder. Ik ben... Uh... Nou ja, na het wegseizoen eerst hebben we een paar crossingen rijden... en iets later een rustperiode in, uh, ingegaan. Dus ze doen ook weer iets later het seizoen ingestroomd. En dan is het niet zo gek dat je wat ritme mist. Maar ik moet zeggen, ik, ben, uh, ik was best goed in orde. En uh, Katie komt en uh, ja, ze heeft er gewoon nog een schepje bovenop gedaan. En dat, dat zorgt ervoor dat, ja, dat, dat ik dus ook nog uh, extra aan de bak moet. Ja, uh, Waar ga je dat schepje zoeken? Ja, nou ja dat zijn wel kleine verschillen natuurlijk. En, uh, ja, ik zeg al, zo'n wedstrijd, de laatste paar wedstrijden gaat het al steeds beter. En dan uh, geeft dat wel vertrouwen. En het is een hoger rijden. En vorig jaar in, Amerika, in haar Amerika woon jij ook. En in hoger ja. rijden. Op zaterdag, bewust gekozen dat al die supporters voor jou komen. Dan moet je toch vleugels geven. Ja, nou ja, dat, uh, daar hoop ik ook dat extra schepje in te vinden. Ja. Mensen die, uh, die me toeschreeuwen. En uh, ja, die supporter kunnen we natuurlijk uh, heel goed gebruiken. Ja, en ik, ja, ik vind het gewoon heel mooi om een kampioenschap in eigen land te kunnen rijden. Natuurlijk geeft dat extra druk en zal iedereen verwachten, nou, die pakt zomaar de titel. Nou, zomaar gaat het zeker niet gebeuren, maar ik uh, ga er mijn uiterste best voor doen. Dankjewel. Bedankt. TVN met Getaway, want we gaan luisteren naar de klassementsleider en de winnaar van de 1500 meter op het EK Allround, Koen Verwij. Steven? Ja, Koen Verwij staat nu met een banaantje in de hand en in de mond ook nog even na te praten met de begeleiding van TVM. Ja, Koen, missie geslaagd? Ja, het was zeker uh, een doel om te winnen en uh, om gewoon weer een 1.45 te rijden. En uh, ja, dat is gelukt, het was niet een al te beste race, maar het was, ook geen hele slechte, het was ook niet een hele goede race en het zat er mooi tussenin. En, ja, daar doe ik al het hele seizoen op, om door constant te zijn. En uh, ik ben nu gewoon constant en het was 1.45 hoog. En uh, daar ben ik gewoon heel blij mee, dat was mijn doel. En uh, de 1500 meter loopt goed en ik bekeek het per afstand, dus ik ben tevreden. Ja, maar wat schort er hier aan dan? Ja, ik was niet... Uh, ik ben nog steeds een beetje leeg, zoals ik gisteren beschreef op de 5 kilometer. En dat, ja, dat voel je gewoon net lekker met de, de snelheid in de ronde. Dus dat gewoon allemaal 4.10 harder gemoeten. Ja, je zei gisteren, ja, ik kan mezelf geen pijn doen. Is dat dan nu ook weer zo op die 1500? Ja, nou, dat ging wel een stukje beter, en alleen nou ja, op een sprint merk je het toch wel net wat, met, wat, met wat fitheid, zeg maar, dat je, dat je netjes snelheid niet zo makkelijk krijgt zoals je wil. Ja. Er was nog een pilonnetje in de bocht, die staan al aan het begin van de bocht, die jij omver getrapt hebt. Hoe heb jij dat ervaren of heb je het niet eens gemerkt? Ja, ik heb het al gehoord, ik voel het ook zeker weten hoor, en ze spreken er nu de hele tijd over, maar uh, ik hoop niet dat ze het al te zwaar nemen en... Uh, ja, ik was eigenlijk alweer bezig met mijn voorbereiding van 10 tot ik er weer eventjes mee werd geconfronteerd. Dus, uh. ja, maar als het goed is, had jij het nu wel geweten als dat voor problemen had gezorgd bij de scheidsrechters? Ja, ik neem het daarvan ook, maar uh, je weet nooit één thuisland van Noorwegen bij de Noorden zelf. Ja, en de nummer 2 die dan ook nog een uh, Noord is. Uh, in het klassement sta je uiteraard nu bovenaan. 4 seconden voorsprong op uh, Bucko en uh, 5,12 seconden op Blokhuizen waar jij tegen rijdt zometeen. Ja, is dat mogelijk om dat te verdedigen? Ja, het is wel moeilijk. Ik, uh, ik bekijk het wel bij afstand en uh, ik heb dit jaar maar één deur wel deur verloren en uh, dat wil ik het liefst wel zo houden natuurlijk. Het is al twee jaar geleden dat jij een tien hebt gereden. Ja, dus dat is, uh, ja, dat is wel eventjes uh, even moeilijk en uh, ik weet dus niet precies wat ik kan op de tien kilometer, maar uh, we gaan het zien. Ik ga mijn best doen, ik ga er alles uithalen en uh, ik beloof er wat moois van te maken. En hoe zou je dat moeten doen dan, als je dat, dat wil verdedigen? Hoe, hoe ga je die race in? Ja, ik ga, ik ga sowieso maar vijf seconden proberen te verdedigen. Dat is makkelijk vertellen nu zo, maar ja, dat is gewoon in de buurt blijven. Heel simpel zat. Heel, is het zo simpel? Ja, dat is gewoon in de buurt zien te blijven zo lang mogelijk. Dus uh, ja. Zin in? Ja, wel Ja, ja. Met een glimlach. Goed zo. Succes zo meteen. Ja, dank Respect van Arita Franklin. Adrienne Hetzook is bij de halve marathon in Egmond aan Zee als derde geëindigd. De internationale wedstrijd over de weg, het strand en de duinen tussen Egmond aan Zee en Kastrikum... werd gewonnen door een Duitse, Couteni Schöne. Zometeen na drieën de slotafstand bij de vrouwen op het EK Allround. Met vier Nederlandse dames in actie die allemaal nog meestrijden om de podiumplaatsen. Slotrit straks is wust tegen Nauta.